...of meer hetzelfde weertype bij een graad of 28. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Er staan een paar files in de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort... ...tussen Eemnes en Eembrugge 2 en bij Bunschoten ook 2 kilo.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gewoond op zaterdag. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. You're my world. You're every breath I take. You're my world.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 Just in. Radiostation gekaapt, <laughs> We hebben dit radiostation gewoon gekaapt. We nou, hadden gewoon zin om nog een, uh, uh, even lekker door te gaan gewoon. Nou, dat doen we dan ook. Los het, het schijnen. Zit toch niemand hier? Omdat... Eh, onder het motto van The Battle of the Giants, CFM goes down memory lane. Nog één uurtje extra, Ruud, en ondergetekende. Hè? Gezellig. Wat, wat een lange titel, joh. <laughs> ja, klopt. Maar dat doen we vooral omdat het, het weer klopt niet, dus onze programmering klopt wat er ook, ook niet meer. Nee, een uurtje in ieder geval niet. We gaan gewoon een uurtje door met, uh, misschien wel twee uurtjes, weet ik veel. We gaan in ieder geval lekker door nog even met uh, Battle of the Giants, want we, we gaan gewoon echt draaien wat we zelf leuk vinden. Ja, wat, wat meestal niet en dan in een formaat past, maar waar je nee. dan zelf gewoon zelf ja, zin in hebt. Ja, precies. Mag ik weer? Ja, je mag weer. Komt hij. You know that gypsy with the gold cap too. She's got a pad We hebben dit station gekaapt, zei ik al, dames en heren. En, uh, we gaan gewoon een uurtje door. Battle of the Giants down Memory Lane. En we draaien gewoon waar we ze in hebben. Wat we leuk vinden om te draaien. We worden volgens The Searchers. Met uh, Love Potion nummer 9, Beatles en uh, Penny Lane.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 ZZ en de Maskers. Ja, het 1963 was dat geweldig. Bob Bauber met uh, een van de allereerste Nederlandse beatgroepen uh, zou je kunnen zeggen. Uh, zijn ook al zo begonnen onder, onder de naam die Apron Strings deden zij het onder andere. Met Jan de Hond op uh, gitaar. En uh, later werd dat ZZ en de Maskers. En hun eerste hit was Dracula. En ik weet nog goed dat Willem Duis daar in de tijd schande over sprak. Vanwege de banale tekst. En uh, er was nog een leuke anekdote over te vertellen over dat nummer laten tenminste. Uh, ze hadden bedacht dat ze uh, tijdens een act in de Voor de Vuist weg uh, van, die, van die lopende lampjes zouden hebben. Zo'n zo soort lichtslinger. Uh, en dat ging niet door, want het kostte te veel stroom. Dat ging niet. Ja, ja. Down memory lane tot drie uur aan toe, jongens. Dan gaan we gaan gewoon even een uurtje door. Joe Jackson. With gorillas down my street. From my window, I'm staring while my coffee goes cold. Look over there. Where well, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something so.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 Is she really going out with him? Is she really gonna take it? was half not whole instead with none reaching through this world in need of one come, come show me, me your kindness in your arms I know I'll find And don't you know with you I'm born again Ik zei het al, uh, Albert-Jan en ik hebben gewoon het station even gekaapt. Eigenlijk stond het uurtje vrijgepland. We hebben ja. wel maling He, Albert, als Albert? Op... Sta ik open? Ja, nu ja, sta ik ja, nee, open. Ja, ik moet altijd maar als de bekijken... programma-leider hierachter komt. Nou, ja, dan, uh, dan, dan hangen we natuurlijk. Dan, dan, hangen we. dan hangen we. Dan hangen we. Dan worden we op staande voet worden we ontslagen. Nee, dan, nee dan, dan, dan word je straks ingeprogrammeerd. <laughs> nou, kunnen ok, eigenlijk best doen. Nou, normaal gesproken heb je dan om drie uur heb je de Euro Breakdown. Hè? Ja. Dat is vandaag uh, non-stop. Oh? Ja, Sjors heeft het druk met andere dingen. Oh. We zijn niet boos, maar ik vind het wel jammer. Ja, ik vind het wel jammer. Maar goed, we hebben een uurtje extra gepikt. Ja. En, wat heb ik nou voor jou uitgezocht? Ja, Haha. ja dat, dat weet ik. Want ik zag van de week een documentaire op tv... en dat ging over de zoon van een ex van Brigitte Bardot. Ja, Volgens mij was het Gunther Sachs. Ja, dat zou kunnen, hè. En die zoon, die heeft uh, uh, een, di een discotheek in Zuid-Frankrijk. En die ja. is alleen in de zomermaanden open. Oh. En het is een beetje een jazzy uh, nachtclub. Ja. Alleen in de zomer open. Kan je nagaan wat hij vraagt voor een drankje dan. Ja. <laughs> moet je die andere zes, weken, uh, zes maanden in de winter moet je ook door. Ja, tuurlijk. Maar goed. Ja. Randy Crawford. Iedereen kent haar natuurlijk wel van uh, samen met de Crusaders. Ja. Maar we hebben een ander nummer, hè? Yes. Oh, suck it to me. Ja. Het is leuk hè, dat je gewoon echt zo lekker kan draaien wanneer je even zin in hebt gewoon. Dit is A Rainy Night in Georgia. Over in by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling. It's raining all over the world. I feel that it's raining all over the world. No signs of flashing, taxicabs and buses passing through the night. Like it's raining all over the world We kennen hetzelfde nummer natuurlijk ook van Gladys Knight. Maar ik, vind, ja, ik heb wat met die Randy Crawford. Ik vind dat gewoon Mooie. geweldig. Is. Uh, rainy Night in Georgia. In Zandvoort was ook een regenachtige dag voorspeld, maar. We komen, nou, we komen er weer goed vanaf. Ja, de zon schijnt alweer. <laughs> dat is niet te geloven. En, en dan zit je op buienraad, dat vind ik zo leuk, dan zit je op buien, buienraad en dat soort dingen te kijken. En die geven gewoon buien aan en die komen gewoon helemaal niet. Het is wel heel merkwaardig. Of ze zijn ons langs geschampt. natuurlijk. En dit is een Blad Sven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 muziek. Blood, Sweat and Tears. David Clayton Thomas als zanger. Van hun uh, legendarische tweede LP. Ook de beste die ze ooit gemaakt hebben. Onder andere ook het fantastische Spinning Wheel erop natuurlijk. Uh, variations on a Theme by Eric Satie. Nog veel meer van dat moois. Ben je er nog, Albert? Ja, ja, ja. Oh, nee, nee, nee. Hoe, hoe voelt het nou als een echte piraat? Ja, dat voelt heerlijk, <lacht> ik. Maar ja, ik ben wel bang wat er gebeurt als die programmaleider binnenkomt. Want ja, nou. dan, dan, dan hangen we natuurlijk. Nee, je krijgt krijg gewoon een contract aangeboden. Oh, nee, een gelijk contract? Ja, oh. vast wel. Oh, nou, dat is mooi. Goed. Ik wacht weer, hè? Ja, ja, tuurlijk. Dat Terug in dan. de tijd. Ja, ik zeg niet wie, wat, waar en hoe. Dat oh, weet jij wel. Dat weet ik wel. Yes. Nee, jes niet, kom nou <laughs> Deze wilde ik hebben, niet die andere. Swinging Blue Jeans waren dat, you're no good. En dit is Bob Seger. Still the same. Bye. Giants, jawel. <laughs> Dat is echt een gevecht, hoor, hier tussen Albert Jan en mij. Vechten nou. nou, we elkaar de tent uit, jongen. Baby, en voor de luisteraars die denken dat ze nou non-stop hebben... maar dat is dus niet zo, hè? Nee, we hebben gewoon een uurtje gekaapt. Deze 26 e van uh, 2 tot 3 doen we gewoon een uurtje extra. Nou, Down Memory Lane. Daar hadden wij gewoon zin in. The Battle of the Giants. Ja, en wat krijgen we nu? Uh, ja, het is een link naar jou met zijn drie uh, donkergetinde dames... Met een nummer van jouw favoriete groep. Oh. Want, ja, dat gebeurde vroeger wel. De Beatles op een eerste plaat, de eerste plaats, De Shirelles, dat was de originele versie van Please Mr. Postman. En de Beatles waren grote fans van de Shirelles. Uh, really got a hold of me van hun hebben ze ook gecoverd bijvoorbeeld. En dit is ook Please Mr. Postman. Dus je hoorde eerst het origineel. En ja, ik kon het niet laten om de versie van de Beatles erachteraan te gooien natuurlijk. Ik ben niet boos, ben niet boos. Ben je niet boos? Nee, ik ah, vond het prachtig. Okay. Helemaal ja, ik vind, ik wel goed. Ik vind de versie van de Beatles veel beter natuurlijk. Ja, de, <laughs> veel de, energieker vind ik hem. De, de, de, de, ja. Dat, dat, dat knap de speakers uit gewoon. Maar ja, er zit ook een aantal jaren qua opname tussen, denk ik zomaar. Want deze opname van de Beatles dateert uit 63 en ik denk die van de Cherels aardig wat ouder is. En dan krijg je op een gegeven moment, ik bedoel jij bent opgegroeid met de Beatles en de Stones. En ik wil niet zeggen één generatie later dan jij, maar in ieder geval een halve dan. Maar er was op een gegeven moment een Engelse band en die gingen de Beatles nadoen. Weet je wie ik het dan heb? Dat weet ik niet, nee. Nou, als je dit hoort, dan weet je het zeker. Ze hebben zelfs een tv-serie gehad. Dat was een Amerikaanse band, hoor. Of een Amerikaanse band. Ja, daar zit een verhaal achter, hè. Dat verhaal zit erachter. De Beatles waren toen natuurlijk in Amerika eigenlijk een beetje uitgepoept. Ja, je hebt gelijk, ja. Want dat was in 66 toen John Lennon gezegd had dat de Beatles populairder waren dan Jezus Christus. Ja, dat is gewoon zo. En dat, dat was ook zo. Hij heeft helemaal niet gezegd beter of groter. Hij heeft gewoon gezegd, wij zijn op dit moment populairder dan Jezus. En daar had hij ook gewoon gelijk in. Voor de jeugd. Maar ja, dan heb je natuurlijk van die, van die, van die enge rednecks in Amerika. Zoals die Ku Klux Klan en zo. Dat soort verschrikkelijke uh, ettenbakken. Die, die pakten dat dus op als blasfemie. En de, de, de Beatles moesten vernietigd worden. En die organiseerden dus hele acties. Dat de Beatle-LP's en foto's verbrand moesten worden. En dat gebeurde ook. Maar dat was allemaal in het zuiden. Hè? Met die rednecks daar. Met ja. die, die, die enge ja. etterbakken van de Ku Klux Klan en zo. Nou, oké. Okay. Dat gebeurde dus. En toen hebben de Amerikanen gedacht. Wij moeten iets vinden wat weer onschuldig is. Zoals de Beatles toen ze jong waren. Ja. En toen kwamen ze met de monkeys aan. Heel goed. Maar, maar dat leek er niet op. Nou, maar in mijn generatie. Wij zijn ermee opgegroeid. Met die, met die TV-series en die tekenfilms. Ja, die waren ook, wel net, leuk. Er zijn ook tekenfilms, net zoals de Beatles. Ja. Maar laten we niet te veel uh, praten. Laten we gewoon uh, naar de monkeys luisteren. Ja, oké. Okay. Tricks that you used on me Van die jochies bij elkaar gezocht die een beetje het voldeden aan de, aan de prototypes die men wilde. Want die jongens konden zelfs niet eens spelen, want, want, want muziek hebben ze nog nooit gemaakt. Ja, wel een beetje gezongen, maar instrumenten. haal me nou niet uit die droom. Nee. <laughs> oh, sorry hoor. Sorry hoor. Oké. Okay. Dit is een sly in de Family Stone. Yeah. Dit gewoon leuk hè, dit, dit doen gewoon stiekem zo'n uurtje erbij jatten en dan gewoon lekker draaien wat je ziet er net en zo. Mocht u het nou leuk vinden, dames en heren, dan uh, ja, zo... laat het ons weten. Laat het ons dan weten hè. Ja. Misschien doen we het dan wel vaker. En kunnen we kunnen wat verzoekjes erbij doen. Ja. Down on Memory Lane was dit, uh, de, noem het het heet, the Everyday People, Sly in the Family Stone, The Battle of the Giants, uh, maakt het ons uit, we vinden het gewoon leuk om te doen. Kunt u merken dat wij nog enthousiast zijn voor radiomaken? Ja, nou, heerlijk toch? Ja, wat heb je nog voor ons? Nou, dit is mijn afscheidsliedje. Oh, is jouw en uh, dan mag jij het uh, echt afmaken. Nou, ah, dat zegt hij nou. We hebben nog vier minuten. Hallo! Oh, okay. <laughs> maar we moeten maken dat we wegkomen, anders ja, krijgen we ons donder. We ons donder. We hopen dat hij het leuk heeft gevonden. Ja. Na drieën, no, uh, non-stop Euro Breakdown. Ja. En ik zou zeggen, uh, tot volgende week. Ik ben uh, volgende vrijdag weer. Of nee, morgen ben ik er alweer. Ja, al jij weer. morgen alweer. Ik ben er morgen alweer. Ja, om twee in, uur. En ik maandag om twaalf uur. Nou, veel Doei. Bye.